Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Limburgse coronapatiënten moeten in andere provincies worden opgevangen. Demissionair minister De Jonge zei net in de Tweede Kamer dat er nog genoeg plek is op de IC, maar niet in Limburg. We zitten nog niet aan de opgeschaalde capaciteiten die mogelijk is. Maar het betekent wel dat daar waar ziekenhuizen niet allemaal... Eh, ook hun fair share pakken op dit moment... dat het in het ene ziekenhuis wel heel veel drukker is dan in het andere. Nou, Dat is dus een taak voor de toezichthouders... om daar samen met de ziekenhuizen aan te werken. Volgens de Limburgse ziekenhuizen kan er geen coronapatiënt meer bij... en dreigt in de provincie code zwart. Dan kan niet meer iedereen die direct hulp nodig heeft geholpen worden. Het bestuur van de Nederlandse Triathlonbond stapt per direct op. Aanleiding is een rapport over sociale veiligheid binnen het triathlon-trainingscentrum in Sittard. Volgens het rapport is er sprake van grensoverschrijdend gedrag en wordt de sfeer bepaald door groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Mogelijk wordt in Groningen de komende tijd meer gas uit de grond gehaald dan eerder gedacht, zegt demissionair minister Blok. En dat komt doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt zou moeten maken voor gebruik in Nederland later klaar is dan gepland. En dankzij een speciale vaccinatiecampagne in kwetsbare buurten in Rotterdam hebben waarschijnlijk een hoop mensen een prik gehaald. De afgelopen maanden is de vaccinatiegraad daar met de helft gestegen. We zaten toen voor de zomer rond 50% in Wijk Delassaben. En de nieuwe getallen van GGD en daar zitten wij rond 74-75%. En dat zijn best hoge aantallen. De afgelopen tijd werd er op markten voorlichting gegeven en konden mensen meteen een prik halen. Het weer. In het westen is het bewolkt, maar in het zuidoosten schijnt juist volop de zon. Morgen zijn er vooral in het noorden wolken met kans op wat regen, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En net als vandaag wordt het 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A4 Amsterdam Den Haag heb je nu 5 minuten vertraging tussen hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Door een pechgeval is de rechterrijstrook ook dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 I'm Close the doors Why? Don't you feel like breaking out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 Dan ook, ik vind je leuk Zeerend op je af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 Thank you. One day. Ze. Soms switch ik vaak van mijn humeur.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 I <laughs> do. And if you tell me I'll let my heart, better you come for me I'll let my Yo, And if you tell me I would, I'll let my chat. Treat big good, treat big good, all in my. Give it up, give it up, all in in the way that I could. good, good, all in my. Give it up, give it up, all in in the way that I could. Come pull me. Uh, uh, She's like, I don't know who to be. Train be good. Train be good. All in my... Give it up, give it up. All in my... Give it up in the way that I should. Uh, Train be good. Train be good. All in my...